Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 49. Rechtvaardige Oorlogen. Twee weken geleden zagen we hoe Caesar de Romeinse politiek naar zijn hand zette en na een jaar als consul een gouverneurschap over drie provincies kreeg. Caesar liet de volksvergadering stemmen over de lengte van zijn ambtstabij en de bevolking kwam uit op een nooit eerder vertoonde periode van vijf jaar. Omdat Caesar als consul nogal wat wetten had overtreden. Stonden vijandige volkstribune en senatoren in de rij om hem aan te klagen, voor hij op pad zou gaan. In Rome was het zo dat een zittende magistraat niet kon worden aangeklaagd voor misdaden. Caesar was geen consul meer, maar had ook nog geen proconsulair mandaat. Dit was de gelegenheid om hem neer te halen. Caesar deed daar gelukkig wat aan, want hij liet verschillende hooggeplaatsten een eet afleggen. De eet die alle magistraten dienen te zweren was om hem niet aan te klagen. In ruil hiervoor zou Caesar hen steun verlenen, wat het ook mogen betekenen. Op pad naar de provincies nam Caesar een aantal legaten ondercommandanten mee, waaronder Titus Labienus, die als Caesars tweede man mocht optreden en de infanterie leidde, Crassus' zoon Publius, die de cavalerie onder zich kreeg, en Aulus Hirtius, die vooral bekend werd voor zijn rol in het afmaken van Caesars eigen geschiedwerk na diens dood. Caesars geschiedwerk, inderdaad. Tot dit moment kennen we Caesar vooral als een politicus en een jurist. In Spanje en in het Oosten hebben we hem wel militair bezig gezien, maar niet in de hoedanigheid van de grote generaal die de geschiedenisboeken in is gegaan. Daar wilde Caesar verandering in brengen. Niet alleen was hij van plan om heroïsche gevechten te leiden en grote militaire overwinningen te behalen voor Rome, hij zorgde ervoor dat hij ook de informatiestroom over al dit eervolst naar de stad beheerste. Tijdens zijn verblijf in de provincies zou hij zijn werk naar Rome blijven sturen zodat de bevolking altijd op de hoogte bleef van datgene waarvan Caesar wilde dat ze op de hoogte waren. Het geschiedwerk, de Gallische oorlogen, biedt een interessante kijk in de keuken bij de generaal en staat bekend als een van de beste stukken Latijns proza die we hebben. Na ruim 2000 jaar is Caesar nog steeds verplichte lesstop voor Latijn op gymnasiumscholen. Ook al wordt de vijand wat groots voorgesteld en de generaal wel heel erg geweldig, het is de beste bron die we hebben over de tijd. Bij vertrek uit Rome was het plan aanvankelijk om naar Illyrië te trekken en daar een oorlog te ontketenen tegen onafhankelijke gemeenschappen in de regio. Maar in Gallië diende zich een bijzondere gelegenheid aan, voor Caesar om zich te mengen in de ontwikkelingen daar. Daarom trok hij met het grootste deel van zijn de leger daar naartoe. Rome had een dingetje in een oorlogsvoering, hoewel de Romeinen de geschiedenis in zijn gegaan als agressief en expansionistisch, in de hele Romeinse geschiedenis is nooit een oorlog geweest waarin de Romeinen zichzelf als de agressor zagen. Romeinen hechten veel waarde aan het concept van Berm Jusum, gerechtvaardigde oorlog. Hoe de oorlog daadwerkelijk in de stilstak, Rome voerde altijd defensieve oorlogen of kwam op voor bondgenoten in nauw. Zo ook nu. Wat er namelijk gebeurde was dat een confederatie van stammen uit de Alpen op pad ging, vermoedelijk door extreme druk op hun hartland. Deze Helvetiërs, waar de Zwitserse confederation Helvetiek haar naam aan dankt, trokken richting het zuiden met het doel zich elders te vestigen. Met volgens Caesar zelf meer dan 300.000 mannen, vrouwen en kinderen, gevolgd door een karrencaravaan, met alles wat ze konden dragen, kwamen ze in de buurt van het meer van Genève uit de bergen. Het was duidelijk dat de Helvetiërs niet meer terug wilden keren, want ze brandden hun dorpen bij vertrek tot de grond toe af. Onderweg richtten ze ook behoorlijk wat schade aan bij naburige gemeenschappen. Aangekomen bij de grens met de provincie die Caesar onder zijn hoede had, stuurden ze gezanten naar hem met het verzoek of ze door zijn provincie mochten trekken omdat Caesar in een goede bui was, besloot hij niet gelijk nee te zeggen tegen de gezanten. In plaats daarvan vroeg hij om twee weken bedenktijd. Over twee weken konden de gezanten terugkomen en dan zou Caesar zijn antwoord hebben. Toen de gezanten wegtrokken om deze boodschap over te brengen, zette Caesar zijn mannen gelijk aan het werk. De Helvetiërs wisten het misschien nog niet, maar hij had wel degelijk een antwoord op de vraag. Over een lengte van ruim 30 kilometer tussen het meer van Geneve en de Jura liet Caesar een vijf meter hoge muur bouwen om de Helvetiërs op de hoogte te stemmen van dit antwoord. Buiten de muur liet hij een gracht graven en op verschillende plekken plaatste hij Garnizoenen om de grens te bewaken. Toen de Helvetiërs terugkwamen, zagen ze de muur en de verdedigingswerken en waren ze meteen op de hoogte. Omdat het een krijgerssamenleving was, kenden ze voor dit soort dingen maar één taal, metaal. De Galliërs vielen aan. Maar Caesar's troepen hadden zich uitstekend voorbereid, en na een paar mislukte pogingen het meer over te steken, besloten de leiders van de onderneming zich terug te trekken en een andere weg te kiezen. Caesar had de Helvetiërs nu waar hij ze wilde hebben, want de weg die ze kozen leidde door gebied van de Sequani, en laten dat nou net bondgenoten van de Romeinen zijn. Caesar en Rome waren er toch weer aan hun stand verplicht om deze bondgenoten te beschermen tegen de onuitgelokte plotselinge invasie van 300.000 langharige barbaren. Caesar besloot de Helvetiërs te volgen en te wachten op het moment om toe te slaan. Die kans kwam bij de rivier de Saon, die destijds de Arar heette. Daar waren de Helvetiërs en hun bondgenoten bezig om over te steken met vlotten en bootjes. Toen driekwart van het leger aan de overkant was en alleen de subgroep van de Tigurini nog moest, besloot Caesar dat dit het moment was en viel aan. Terwijl de Galliërs aan de overkant toekeken werden hun bondgenoten finaal afgemaakt. Hiermee rekende Caesar af met de stam die de Romeinse generaal Lucius Cassius Longinus had gedood bijna vijftig jaar eerder. Om die reden was de aanval gerechtvaardigd. Na de overwinning stak Caesar de Saon over met zijn leger. Aan de overkant kreeg hij Divico over de vloer. Caesar schrijft dat Divico de bevelhebber van de Ticorini was toen ze Cassius versloeg in 107. De man moet dus zeker een jaren of tachtig zijn geweest toen hij kwam onderhandelen met Caesar. Difico zei dat ze niet uit waren op een conflict en dat Caesar's gevechtstactieken niet strookten met het Gallische strijdethos, waarin het eervol was om alles wat je had, alles wat de vijand had, af te sturen en dan te kijken wie de sterkste was. Hij raadde Caesar aan niet verder te strijden. Caesar had weinig te schaften met het Gallische strijdethos. Hij ging veldslagen in met als doel om te winnen en maakte daarbij gebruik van de tactische middelen die hij tot zijn beschikking had. Wellicht konden de Helvetiërs hem tot vrede krijgen. Als de geizelaar stuurde naar de gemeenschappen die het ergst onder hun tochten te lijden hadden, en zij hen ook genoegdoening zouden doen voor de geleden schade. Divico weigerde de eisen en vertrok. De Helvetiërs trokken verder Gallië in, op enkele kilometers afstand gevolgd door Caesar en zijn mannen. Zo bleven ze twee weken lang afstand afleggen tot Caesar een probleem kreeg. Voor de bevoorrading van zijn leger rekende hij op de toegezegde diensten van naburige stammen, met name de Aedui. Alleen, het door hem beloofde graan bleef maar achterwege en langzaam raakten de voorraden op. Caesar riep een aantal leiders van de Aydoui bij elkaar en gaf hen op een donder. Uit onderzoek bleek dat Dumnorix, een machtige leider van de Aydoui en als leider van een cavalerieescader betrokken bij Caesars leger, achter de problemen zat. Dumnorix had een toekomstbeeld van een Gallië zonder Romeinse inmenging en probeerde Caesars leger te verzwakken door het beloofde graan achter te houden. Daarnaast werd hij ook in verband gebracht met de recente nederlaag van een deel van het leger tegen een groep Helvetische ruiters. Het feit dat Dumnorix bovendien getrouwd was met een Helvetische spreekt ook niet voor hem. Caesar had de schuldige gevonden en nam zich voor hem te straffen. Alleen was Dumnorix de broer van de machtige en boven alles intens loyale druïde Divisiacus. En er was Caesar veel aangelegen om hem niet te kwetsen. Dus besprak hij de kwestie met hem. Divisiacus pleitte voor mildheid naar zijn broer, en Caesar gaf daaraan toe. Wat karakteristiek voor hem zou worden, zien we hier voor het eerst. Caesar bleek in staat de Norix weg te laten komen met een berisping in het bijzijn van zijn broer. Zijn mildheid bracht hem veel goodwill. Maar we zullen aan het einde van zijn leven zien dat die houding mensen creëerde die heel iets anders met hun tweede kant zouden doen dan Caesar bedoelde. Na dit oponthoud volgde nog een gelegenheid voor Caesar om de Helvetius te verslaan, maar door een communicatieprobleem waar hij ene Publius Concilius verantwoordelijk voor houdt, kregen Labienus en Caesar niet de kans hun plan uit te voeren en trokken ze zich terug. Kort daarop besloot Caesar naar de Idui-stad Bibracte te trekken, om bevoorraden te regelen. Omdat Bibracte de andere kant op was dan het Helvetische kamp en de Romeinen zich net hadden teruggetrokken na een mislukte poging hen aan te vallen, leek deze actie voor de Helvetiërs verdacht weer op een vluchtpoging, dus volgden ze het Romeinse leger. Toen de Helvetiërs dichtbij waren draaide Caesar zijn troepen om en zetten ze in gevechtsformatie op de rand van een heuvel. Een eerste aanvalsgolf van de Galliërs werd afgeslagen door Romeinse speren, die in de schilden van de aanvallers bleven hangen. De vijand trok zich langzaam terug en liet de Romeinen volgen, waarop ze plotseling in de flank werden aangevallen door de Boii en de toelingi, die de Helvetiërs nog achter de hand hadden. Wat volgde was een veldslag die tot diep in de nacht duurde, tot uiteindelijk de discipline en cohesie van de Romeinen de overhand kreeg. Het Helvetische leger brak en sloeg op de vlucht. Caesar kondigde drie dagen van rouw om de gesneuvelden aan waarna hij gezanten van de Helvetiërs ontving. Caesar accepteerde de onvoorwaardelijke overgave en beval de Galliërs weer terug te gaan naar waar ze vandaan kwamen. De platgebrande dorpen moesten weer opgebouwd worden en de nieuwe taak van de Helvetiërs werd om daar te blijven zitten en als bufferstaat eventuele Germaanse invallen op te vangen. Vanuit heel Gallië kreeg Caesar vervolgens dankbetuigingen voor het verslaan van de Helvetiërs. Hij werd verder uitgenodigd voor een vergadering. Op de vergadering legde Diviciacus uit wat er aan de hand was. De Aedui, zijn stam, en de Averni waren al zo lang als men zich kon herinneren verwikkeld in een strijd om heerschappij over Gallië. De Averni hadden het lumineuze idee gekregen om Germaanse strijder in te huren om aan hun zijde te vechten. Alleen de Germanen, geleid door een veldheer genaamd Ariovistus, besloten dat ze liever zelf de baas wilden zijn en begonnen niet alleen de Aedui aan te vallen, maar ook andere Gallische gemeenschappen. De Germanen bleven de Rijn oversteken. Een Gallische alliantie probeerde bij Mattegobrida. Gezamenlijk een vuist te maken, maar Ariovistus versloeg ze. Of Caesar eens kon komen kijken wat hij kon doen. Caesar beloofde het te helpen, al was hij het zelf die als consul Ariovistus in Rome ontving en officieel de status vriend van Rome gaf. Een echte vriend zou vast en zeker gevoelig zijn voor de diplomatiek van de Romeinen. Dus stuurde Caesar gezanten naar zijn vriend. Caesars gezanten stelde Ariovistus voor een simpele keuze: hij kon aan de ene kant de goede vriend uithangen dan moest hij zorgen dat de stroom Germaanse krijgers over de Rijn zou ophouden. Moest hij de gijzeraars die hij van de Galliërs had genomen teruggeven? En hij moest ophouden met zijn aanval op de Aidoi. De andere optie was die van de niet zo goede vriend. Caesar maakte Ariovistus namelijk duidelijk dat hij mandaat had zijn bondgenoten de Aidoi te beschermen als ze werden aangevallen. Ariovistus was niet onder de indruk van de eisen die Caesars gezanten bij hem neerlegden. Niet alleen voelde hij zich als ongeslagen generaal zo kort naar Matteo Brida, Behoorlijk zeker over zijn militaire positie vis-à-vis -vis de Romeinen zover ver van huis. Daarnaast, waar hadden die Romeinen het überhaupt over? Wat gaf hen het recht om een wil voor te schrijven aan een veldheer die net op basis van het recht van de sterkste gemeenschap aan het onderwerpen was? Ariovistus schreef Caesar thuis in Rome toch ook de wet niet voor? Lang verhaal kort, diplomatie werkte niet. Caesar besloot daarom zijn leger naar Vizontio, het huidige Besançon, te leiden. En zich daar te beraden op de volgende stappen. In Vesontio kregen soldaten van Gallische bronnen door tegen wie ze optrokken. Ariovieste soldaten veranderden in het hoofd van de jonge onervaren officieren in de meest afgrijzelijke en onoverwinnelijke monsters. Het was zelfs zo gruwelijk dat Germaanse barbaren zelfs zittend aten en niet eens liggend. Het sentiment in het leger sloeg langzaam maar zeker om en het muitende element werd groter en groter. Toen Caesar erachter kwam wat er aan de hand was, riep hij zijn officieren bij zich en gaf ze in het niet mis te verstaande woorden te kennen dat ze niets te vrezen hadden. Zelfs als Ariovistus zo dom was om Caesar dwars te zitten. Zelfs als hij dat zou doen en iedereen te laf was om met Caesar mee te gaan, dan zou Caesar altijd nog het tiende legioen hebben, zijn favoriete legioen. Caesars woorden brachten de officieren weer tot bedaren en onder het tiende legioen kon de generaal helemaal niet meer stuk. Besloten werd om nog dezelfde nacht op te rukken en achter Ariovistus aan te gaan. Toen Caesars leger aansloot bij de Germanen, stuurde Ariovistus gezanten om te praten. Hij stelde alleen wel één eis: Caesar mocht geen infanterie meenemen als lijfwacht. Omdat de enige cavalerie die Caesar bij zich had Gallis was, liet hij hem hun paarden overdragen aan het tiende legioen dat hem zou vergezellen. Vanaf dit moment stond het legioen bekend als het tiende brede legioen. De gesprekken zijn niet de geschiedenisboeken ingegaan als de meest effectieve. Ariovistus begon Caesar en de Romeinen als onbetrouwbaar te beledigen, en ondertussen vielen Ariovistus mannen Caesars tiende legioen lastig. Caesar besloot naar het kamp te gaan. De volgende dag stelde Ariovistus voor de gesprekken te hervatten, maar toen Caesar gezanten stuurde, sloeg Ariovistus hen in de boeien. Daarnaast verplaatste hij zijn kamp richting dat van Caesar. De gesprekken waren voorbij. Enkele dagen gingen voorbij waarin de Germanen aanstalten maakten om aan te vallen, maar dat uiteindelijk toch niet deden. Het leek wel alsof ze ergens op zaten te wachten, en toen Caesar krijgsgevangene vroeg wat het dan kon zijn geweest, vertelde zij wat er aan de hand was. De offerdieren die geraadpleegd werden, gaven als teken dat de Germanen beter konden wachten tot de nieuwe maan alvorens ze aan zouden vallen. Dan zouden ze namelijk de goden mee hebben. Caesar liet zich dit geen twee keer zeggen en stelde zijn troepen onmiddellijk op in een enigszins zwakke positie op de rand van een heuvel in de Vorgezen. Als ze nu de veldslag zouden forceren, misschien waren de Germaanse troepen dan minder gemotiveerd en zouden ze sneller breken. Caesar dwong met zijn positionering Ariovistus tot een veldslag. In tegenstelling tot wat Caesar misschien verwachtte, boden de Germanen moedig weerstand en werd de slag een bloedpad. Op een gegeven moment leek een Germaanse vleugel door Caesars lijn te breken, toen Publius Crassus zijn ruiterij achterlang stuurde en de aanval afsloeg. Door Crassus' actie konden de Romeinen doordrukken en werd Ariovistus verpletterend verslagen. Caesar gaf zijn troepen opdracht de vluchtende Germanen neer te halen. Ariovistus zelf wist te ontkomen, maar van zijn leger was bijna niets meer over. Caesar had de totale overwinning behaald. Tweemaal in één jaar versloeg hij een hele volksstam en bracht Romeinse legers verder dan ooit tevoren. De Gallische gemeenschappen bedankten hem voor zijn diensten en wensten hem een behouden terugtocht. Caesars reactie was echter om Titus Labienus in te stellen als gouverneur van de regio, terwijl hij zichzelf zou terugtrekken naar Gallia Cisalpina. Over twee weken zien we of Caesar klaar was in Gallië of dat hij het misschien nog op een of andere manier zou proberen te veroveren.